Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol wordt op dit moment overlegd tussen de luchthaven, de NS en de vakbonden. Dinsdag is een landelijke staking in het openbaar vervoer... maar de partijen proberen via het overleg toch treinverkeer van en naar het vliegveld mogelijk te maken. Schiphol vreest chaos als er geen treinen rijden. De luchthaven en de gemeente Haarlemmermeer hadden daarom een kort geding aangespannen dat om tien uur zou beginnen... Maar alle partijen vroegen meteen om een schorsing. De rechter ging ermee akkoord en stelde voor dat hij zelf bij het overleg aanwezig is. Als de partijen er niet uitkomen, gaat het kort geding vanmiddag alsnog van start. De onderhandelingen en de rechtszaak vinden plaats op Schiphol zelf... omdat de rechtbanken op zondag dicht zijn. Sympathisanten van de gevangen PKK-leider Öcalan hebben hun hongerstaking beëindigd. Dat deden ze na een oproep van Öcalan zelf. Een parlementariër van de pro-Koerdische partij HDP begon 200 dagen geleden een hongerstaking om de autoriteiten ertoe te bewegen Ötjalan niet langer volledig geïsoleerd gevangen te houden. Dat voorbeeld werd door zo'n 3000 gedetineerde PKK'ers en oppositiepolitici nagevolgd. Zowel Ötjalan als de hongerstakers vonden dat hun doel was bereikt. Deze maand mochten de advocaten voor het eerst in acht jaar de PKK-leider weer bezoeken in zijn gevangenis. De PKK is een militante organisatie die strijdt voor meer autonomie voor de Koerden. Een jongen van vijf is gisteravond ernstig gewond geraakt... op een springkussen in Rukven in Brabant. Hij is in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het Ongeluk gebeurde bij voetbalclub RSV, waar een kamp werd georganiseerd. Volgens de politie zakt het springkussen door nog onbekende oorzaak in elkaar. In Parijs is vanochtend tennistoernooi Roland Garros begonnen. In de eerste ronde is Angelique Kerber meteen uitgeschakeld. De als vijfde geplaatste Duitse verloor in twee sets van de Russische Anastasia Potapova. Roland Garros is het enige Grand Slam toernooi dat Kerber nog nooit wist te winnen. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt en in het noorden nog kans op een bui. Vanmiddag kan het in het zuiden ook gaan regenen. Er staat een vrij krachtige westelijke wind en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS -journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan twee files in de regio en allebei leveren ze ongeveer 10 minuten vertraging op. Op het A4 richting Amsterdam, tussen Knoppen de Hoek en Battenverdorp, 3 kilometer door de werkzaamheden daar. En de A9 ook maar Amstelveen, tussen Battenverdorp en Amstelveen, 6 kilometer door omrijders. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Mijn plaats is hier bij jou voor heel mijn leven. En ik weet niet zeker of je weet wat je doet met mij. Soms kijk ik kippenvel van jou. Voor je zorgen.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 You are mine Het is zomer in Zandvoort. De zomer. Ja. Op CFM.